Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De situatie van kinderen die alleen naar het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn gekomen is enorm verslechterd. De kinderombudsman heeft dat gezien bij een tweede bezoek dat ze bracht aan het centrum. De kinderen zitten dagenlang in de wachtruimte en slapen op stenen vloeren of een stoel. En ook is het er veel te druk. Er zitten momenteel 300 kinderen in Ter Apel, terwijl er maar plek is voor 55. Jeugdzorgmedewerkers staken vanaf vandaag. Door het personeelstekort kunnen ze de werkdruk niet meer aan. Ook deze hulpverleners lopen helemaal over. Ik heb elke dag hou ik een lijstje over of werk ik over om dat maar rond te krijgen wat ik moet doen. Waardoor uh, uh, jongeren en ouders niet de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Waardoor er eigenlijk steeds weer crisis op crisis ontstaat. En om erger te voorkomen nemen hulpverleners als onderdeel van hun staking nog maar drie uur per dag de telefoon op. Vanaf eind november gaat ook het aantal huisbezoekjes flink naar beneden. En vind je WhatsApp groepen met 20 vrienden al intens? Nou, dat is nog niets, want het bedrijf test nu met een manier om dik duizend mensen in een groep te laten chatten. Sinds deze zomer kun je maximaal met dik 500 mensen in zo'n groepsapp zitten. En steeds meer mensen proberen energie te besparen nu alles zo duur is. Een van de dingen die je kunt doen is raamfolie plakken. Dat is niet zo moeilijk, merkt deze man. Dus, uh, dit is vrij eenvoudig. Ja. Als uh, amateurklusser kom je hier vrij heel makkelijk mee weg. Wetenschappers van TNO hebben uitgezocht hoeveel het scheelt. Als je enkel glas hebt, houd je door de folie 35% extra warmte vast in je huis. En het aanbrengen is dus een eitje. Niet bang zijn. Op het moment dat je dit aanbrengt, dan zitten er allemaal rimpels en, en, en oneffenheden. En je denkt van, dit komt niet goed, dit zit er niet uit. En dat is op het moment ook zo. Maar dan kom je met de vuil. En dan begin je er, en dan zie je alle problemen zo voor je ogen wegsmelten letterlijk. Nou, eigenlijk is iedereen dit een keer zelf niet in Heerlijk. Het weer nog. De komende uren wat buien, vooral in het oosten. Maar daarna blijft het droog. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je 10 minuten vertraging tussen Schiphol en knopert Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Geweldige muziek, hè? De muziek van uh, de Engelse groep uh, Die Pesh Motors. En ditmaal uh, kozen voor uh, een van hun grote hits uit de jaren tachtig. Dat was uh, People Are People. We zijn weer terug bij Zandvoort op zaterdag, uh, Benno. Wat gaan we dit uur allemaal nog doen? We gaan eerst uh, straks eens even bellen met Randall Lawson... van Auto Passion te Beverwijk En daar uh, met, even met natuurlijk het, uh, het Formule 1 nieuws even doornemen... Um, en misschien heeft hij nog andere nieuws. Want hij zit natuurlijk behoorlijk in die autosportwereld. Dan het uh, beest van de week. Nou, dat zijn er verschillende. En uh, tenslotte sluit Ger af met een uh, dancing in the street. Um, van Bowie en Jagger. En daar heeft hij een, uh, een bijzonder verhaal bij. Um, dus daar, ik zou zeggen, blijf luisteren. En ja, dan hebben we nog allerlei andere dingen die uh, uh, ter tafel komen. Zoals, dit is weer plantseizoen. Ja, je gaat, je gaat nog even bol. uit je bol. Ja, ja. We gaan, nog, goed. We gaan nog even bolle planten. En de vraag reist dan, tenminste, die race bij mij op. Kan je eigenlijk hier in Zandvoort bolle planten zo? puur in die, in die zandgrond. Uh, en daar, uh, ja, daar wil ik het straks ook nog even over. Nou, dat uh, hoor ik graag van je, Benno. Ja. Ja. En uh, lekkere muziek natuurlijk. Hier is Peppa. Mm -hmm. De autosportliefhebbers in Nederland werden vanmorgen goed wakker. Met het nieuws over Nick de Vries. Dat hij ook in de Formule 1 volgend jaar gaat rijden. Nou, de man die daar alles over weet en hoe dat zit en dergelijke is uiteraard onze eigen Randall Lawson. Zodra gaan we weer contact met hem opnemen in de Pit Reports. Die je krijgt na deze single die ik voor je uitgekozen heb. Hier is Jimmy Neil. En Ain't no Doubs... Come uh -huh.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 What does you think? We Terug naar de jaren 90 met Jimmy Nel en uh, Ain't No Doubt. Ja, ik hoorde dat er problemen waren met uh, Google Maps in uh, Japan. Misschien uh, weet Rendel daar wel het een ander van. CFM Race Radio Pit Report. Rendel, uh, uh, goedemiddag, welkom goedemiddag. in de uitzending. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, er waren problemen met Google Maps, uh, begreep ik. Daar ergens in Japan. Ja, of met een paar stoorzendetjes daarboven. Ik denk een beetje in de lucht, misschien van een paar satellieten. In ieder geval, Latifi die nam de verkeerde afslag. Dus dat was een hele goede. En die, en die gaf uiteindelijk zijn auto de schuld. Toen er was wat mee. Maar volgens mij ging hij gewoon een. een laat het zo zeggen. Als hij morgen wint, dan heeft hij de binnendoorroute gevonden. Het... <lacht> ja, ja, ja, ja. Even afgespeeld. Ja, nou ja, de beelden hebben we allemaal gezien, uh, Rendel. En uh, ja, nee, dat had uh, volgens mij echt uh, niks met de auto te maken. Nee, dat is helemaal. Ja, weet je, gewoon, gewoon de weg kwijt. Maar ja. Is ja, dus die man uh, wel vaker geweest? En, uh, uh, ik, ik, ik, ik, laat het zo zeggen. De ik heb gezien, er schijnen kennelijk Latifi-fans in Nederland te zijn. Uh, ik neem dat niet al te serieus, want uh, deze man heeft dit jaar zo veel rare dingen gedaan. Aan andere kant moeten we natuurlijk de man wel ontzettend, ja, waarderen. Want als hij vorig jaar niet af was gegaan in Saudi-Arabië. was Max geen wereldkampioen geworden. Precies. Dus aan dus, de uh, andere kant moeten we ook wel die man wel een hele grote pluim geven, denk ik. Ja, en Rendel, ik heb die beelden niet gezien. Um... Maar hoe, hoe kan het dat je op een circuit uh, de verkeerde afslag gaat nemen? Dat, dat klinkt buitengewoon onlogisch. Nou, dan moet je hem vragen, want hij is te dom. <lacht> <lacht> ik heb geen idee. <lacht> nee, wat zou ik zeggen? Ik heb het eens een keer expres gedaan, ooit op een baan. Maar dat om oh, ja. te snijden en een snellere tijd neer te zetten. <lacht> en dat deed ik toen ook. En dat had niemand gezien. En toen snapte niemand er wat van. Dus dat is ook een hele goede. Dat was op Zandvoort. Toen was daar nog de Toyota-bocht. Die was daar nog. En uh, die kon je gewoon circuit afsnijden. En dat heb ik gedaan. En dan kwam ik eigenlijk gewoon weg. met uh, iets van 4, 5 seconde sneller over de, over de finishlijn tijdens de kwalificatie en niemand snapte daar wat <laughs> van. Dus dat was een goeie. Ja. Maar ja, de, deze die ging ergens heen en dat liet terecht dood. Dus dat ging de, niet zo slim mannenkut. Laten we het daar maar ophouden. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> maar het mooiste uiteindelijk dat je dan uh, je auto de schuld geeft. Dan denk ik, joh, ja. alsjeblieft. Nou, nou, gelukkig zijn we binnenkort van hem af. Laten we het daar maar ophouden. Ja, so. zo is het. Nou ja, vanmorgen werden we goed uh, wakker met uh, positief nieuws, uh, Rendel. Nou, laten we zo zeggen. Ik denk dat er een paar mensen op Zandvoort Te zeker de circuit heel erg goed zitten te slapen. Die hebben we niet één, maar twee Nederlanders volgend jaar op het circuit. Dus dat wordt, uh, dat wordt een feestje. Ja. En uh, ja, voor Nick uh, uh, gewoon ja, te super. En weet je voor, uh, voor, hey, wees wel eerlijk. Kijk op de wereldkaart uh, en dan kijk eens hoe klein Nederland is. En we hebben gewoon twee mensen in de Formule 1 zitten. Ja, precies. Ja, daar, daar mag je gewoon gewoon zeggen van nou, dat is wel serieus oké. Okay. En uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, uh, uh, ik heb altijd een beetje met Nick gehad van ja, is hij het nou wel of is hij het niet? Uh, ik ben Omgeslagen. Ik denk dat het Nick het wel is. En uh, ik denk dat we uh, leuke dingen gaan zien bij mijn over Tauri. Maar krijgt hij, krijg hij straks een auto waarmee je een beetje mee voorin kan rijden? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ze doen het op toonlijk niet. En uh, ze hadden vandaag uh, natuurlijk uh, vanmorgen heel veel remproblemen. Zowel Tsunoda, en dat vind ik wel geweldig. Hè. Dat, dat, die gaat dan helemaal uit zijn plaat in de auto. Dat vind ik gewoon passie. Uh, en dat tegen zijn engineer schreeuwen, wat denk je dat ik aan het doen ben? Ja. En, uh, <lacht> weet je ja, geweldig wel. <lacht> ja, ga eens <lacht> vertellen van uh, hoe, die, uh, hoe die moet remmen in zijn auto. Ja, weet, ja, je wel. weet je wel. Dus, uh, dat, dat, dat, dat kan ik mega, daar kan ik echt mega van genieten. Dan heb ik echt zoiets van, ja, dat is de passie die een coureur op dat moment heeft, de adrenaline. En dit schijnt al een opgewonden standje te zijn. En hij schijnt een coach te hebben. Nou, die zullen heel erg tegen elkaar, veel tegen elkaar schreeuwen denk ik. Ja. Ik heb geen idee. Uh, maar Gasly had ook enorm veel problemen. Dus ze hebben daar even nu een probleemtje wat opgelost moet worden. En uh, ja, ja touwen, ja, het is geen frontteam. Uh, het is wel een team wat wel punten kan halen. Dus uh, je moet niet, Nick niet gelijk op het podium gaan verwachten, hoor. Uh, dan, moet er, uh, dan moet je van die hele rare wedstrijden hebben wat ze ooit hebben gehad op uh, Monsa met Gassi natuurlijk won in een Alfa Tauri. En dan krijg je, krijg je heel raar wedstrijden dat de rest er helemaal een paar een van maakt. Maar als je gewoon lekker zijn puntjes bij elkaar kan sprokkelen, daardoor lekker centjes voor zijn team er binnen haalt, dan kan hij denk ik wel eens uh, langer als uh, ik denk twee, drie jaar blijven. En ja, uh, hey, wees even eerlijk, twee Nederlanders in de Formule 1. We zijn toch helemaal niks hier in Nederland, maar op het sportgebied. Ja, zeker. Doe het nog steeds goed. Ja, zeker. Altijd, en, en, uh, al takken van sport, hè? Al takken van sport. Ja, en voorheen zat er natuurlijk uh, Max ook in, uh, zeg maar, dat team bij Torre Rosso. Dus, uh, ja, ja is en, en, helemaal en, niet je, zo. Verkeerd. Je, je ziet wat er gaat gebeuren. Kijk, daar denk ik niet zo dat ze PS eruit zullen gaan halen. Want die zie je nu groeien in de auto. Die gaat ook steeds lekkerder. Uh, dus uh, PS heeft best ook wel even zijn vaste plekje. En uh, aan de andere kant moet je je ook wel eens afvragen, natuurlijk als rijder. Zeker uh, als je wat met minder ervaring. Je moet niet vergeten, Max heeft al enorm veel ervaring. Ze schreeuwen twee jaar, die twee, ja. uh, maar Max heeft natuurlijk wel een berg meer ervaring in de Formule 1, met het team, met Red Bull. Uh, verwacht nou niet dat Nick daar gelijk naast gaat komen in de toekomst, zo zit hij bij het, uh, zeg maar het zusterteam. Uh, je moet je aan de andere kant ook afvragen, wil je dat wel? Uh, want ja, Max heeft het team inmiddels toch zo om zich heen gevormd, uh, dan moet je niet gelijk gaan denken, ik ga daarna zitten en dan word je in Nederland gelijk helemaal afgerekend. Aan de andere kant, als hij de capaciteit heeft, ja. als hij nu de mooie dingen gaat laten zien, waarom zou je niet doen. Moe, uh, als hij uh, daar gewoon uh, iedere keer een seconde sneller is in zijn team gedood. Uh, ja. En die loopt toch alleen maar te schreeuwen in de auto. Moet kunnen. En uh, hij is een Fries, die is wat rustiger. Mm. <laughs> ja, ja, zeker. Maar het is uh, natuurlijk helemaal geweldig. Maar zou Max uh, hier nog een beetje. Beetje een aandeeltje ingehaald hebben dat, hij, uh, dat uh, Nick nu uh, daar kan rijden? Ik denk dat er best wel hiernaar gesproken is, moet, uh, Ook uh, vanuit het management van, uh, van Stappen, natuurlijk. En, uh, want ja, ik moet er. Ik waren dat vanmorgen nog een paar mensen hierover. Aan en de ene kant is het natuurlijk helemaal wel. Aan de andere kant zeg je, jongen, maar uh, waar haalt Nick geld vandaan? Die kon, kon, kijk, uh, Max is op talenten binnengehaald. Heel simpel. Die was zoveel duidelijker beter als de rest. Uh, Nick heeft natuurlijk een hele andere, een hele andere route bewandeld. En die heeft het best wel lang over gedaan in bepaalde zaken om uiteindelijk een stukje hoger te komen. Maar dat hij talent heeft, dat weten we ook wel. Dat heeft hij wel laten zien natuurlijk op Monza. Uh, alleen, ja, uh, eh, eh, Formule 1 draait om geld. Heel simpel. Ja. Ik weet niet wat voor dingen achterzakken die heeft of waar die het geldjes vandaan heeft gehad. <laughs> ik heb geen idee. Nou ja, ik, ik kan me er wel wat uh, bij voorstellen. Wat toen uh, Max uh, natuurlijk bij uh, Toro Rosso uh, ging rijden, uh, werd in één keer Torre Rosso in uh, Nederland heel erg uh, populair en uh, ja. dergelijke. En dat publiek, dat Nederlandse publiek is nou eenmaal uh, uniek in de uh, Formule 1. En uh, ja, op Facebook ging iedereen uh, de pagina's van, uh, van het uh, team uh, liken en dergelijke. Ja. En ik denk ja. ook dat ze, dat ze wel een beetje hopen dat... Uh, Doordat uh, Nick uh, daar nu gaat rijden, dat uh, Alfa Tauri uh, wordt uh, meegenomen in dat... Uh... Ja, of daardoor gelijk 300 nieuwe kledingwinkels worden geopend, denk ik niet. Maar uh, je, je weet het niet, ik, ik heb geen idee, Ik kan niet in de, in de ogen van de marketingjongens kijken. Uh, ik denk dat uh, wat wij voornamelijk moeten gaan doen, heel erg van genieten. Dat er gewoon twee Nederlanders in de, in de hoogste tak van de autosport zitten. En je moet zo zien dat ook in de andere takken van de autosport, uh, de Endurance wedstrijd toestand natuurlijk ook een heleboel Nederlanders uh, gewoon heel goede dingen doen. Hè. Jarenlang, uh, Jeroen Blekeman. Ja. Uh, Tom Coronel, uh, weet je, het zijn allemaal jongens die toch in andere takken van de sport toch heel hoge ogen hebben gegooid. Dus ja, ergens in de basis doen we het in Nederland denk ik, uh, uh, hoewel er bijna geen opleiding meer is voor jonge talenten hier, doen we het toch wel goed. Op een of andere manier komen die jongens toch allemaal te bloem uh, in, in het buitenland en gaat het toch uh, uh, heel erg goed op die manier. Ja, je hebt ook de Porsche Supercup natuurlijk met de ja, heel veel Nederlanders. Absoluut, ja, dit zijn natuurlijk ook helemaal super. We hebben uh, gewoon echt jongens in Zitten die gewoon echt serieus uh, hard kunnen auto rijden. Ja en Nick had ik al precies gedacht. Nou, die, die gaat, die werd natuurlijk ook een beetje in het uh, racing Team Holland meegenomen. Uh, voor het endures verhaal. Ik denk, nou die gaat eindigen in het junes verhaal. Uh, ik had zelf nooit meer verwacht dat hij de formule 1 zou komen, echt helemaal nooit. Okay. En, uh, maar uh, ja, da, da, uiteindelijk dan toch wel. Dus uh, op een of andere manier, kijk, wij zien niet al die data. Hè. Uh, wij hebben niet een hele wedstrijd aan data uh, van Monza. En uh, daar heeft hij denk ik toch wel buiten die misschien wel meer laten zien als wij ooit uh, gedacht zouden hebben of ook wat kunnen begrijpen. Ja, en dan denk ik van ja jongen, dan ben je er toch hoewel het allemaal een beetje lang geduurd heeft, want eigenlijk zeiden dus ze op zijn 19 al die gaat de Formule 1 in. Nou, dat heeft iets langer geduurd. Ja. Ja, wij zitten erin hè. Het gaat hij op, zit er. welke contracten zijn getekend. Precies. Uh, het maakt nou allemaal niet meer uit. En nou moet ik knallen. Ja. Heel erg knallen. En nog even over Tom Coronel. Die, want ze zitten nu in Japan. Die ja. heeft ook uh, in Japan gewoond en gewerkt. Hè? Maar ik, ik ben even kwijt. Waar, uh, waar is dit die toen, toen ja, voor? Uh, hij heeft die dingen gereden. Hij heeft daar uh, de Formule Nippon gereden. Hij oh, is ja. kampioen geworden. Dat was eigenlijk een beetje uh, zeg maar de GP2 van hier. van, de, van de dingen. Dus dat was echt, maar dat was wel in een tijd dat er echt heel dikke auto's reden. Ook heel dikke jongens reden. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk uh, daar het uh, grote GP2. TCC-kampioen. Hun een, een kampioenschap met tourwaars. Nou, zeg maar gewoon. Bij de Lamar-achtige auto's heeft hij natuurlijk ook gereden. Uh, tom is een uh, god in. Uh, vergeet het niet, Tom is een god in uh, Japan. hè? Die is enorm populair. Omdat hij toen toch ook wel een beetje de -opie uit uithing daar bij die Japanners. Dan ben je heel zo populair. En dat kan hij natuurlijk heel goed. Ja, ja. Maar de, hij is nog steeds uh, enorm populair. En ze lopen daar nog steeds met tom shirtjes en toestanden. Dus okay. Als hij daar is, dan uh, heeft hij. Uh, uh, laat we zo zeggen. Ik denk niet dat hij hoeft te betalen voor het eten. daar. Uh, nee, ja, ja. Ik, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat ik hem interviewde en dat hij uh, vertelde over zijn leven in Japan en dat, uh, nou ja, dat hij, mo hij moest natuurlijk ontzettend wennen, hè, want het is een totaal ja. andere cultuur. En dat de bedjes iets te veel klein waren. Dat is, uh, dat, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> hele kleine huisjes, hele kleine bedjes. Ja, maar ik weet ook wel dat hij zich daar uh, enorm eenzaam gevoeld ja. heeft. Omdat hij eigenlijk oh. met niemand kon communiceren. Ook ja. in het team bijna niet. Uh, dus hij is er ook wel uh, serieus doodongelukken van teruggekomen. Niet voor de prestaties hoor. De prestaties waren top. Het zorgde er ook voor dat hij uiteindelijk gewoon toen die test bij Helos kreeg natuurlijk in de Formule 1. Um, maar het was wel zo dat uh, als je daar helemaal alleen... In in een kamertje zit, wat zeg maar, zeg maar, je moet zo zien, onze stofzuigerkast dat was daar zeg maar waar je in leefde. Ja. ja. dan kan ik wel begrijpen dat je op een gegeven moment echt een ongelukkig wordt en dat je terug naar huis wil. Ja. en uh, Daar heeft hij toen wel voor gekozen. Ik denk als Tom gebleven was, had hij een hele grote carrière in Japan gekregen, want hij was echt uh, daar een van de filmster geworden. En, uh, uh, maar Filmsterren. We, ja, na, wat hij daarna gedaan heeft is natuurlijk ook oké. Okay, ja, ja, ja, ja, precies. die ja. man heeft natuurlijk een prachtige carrière uh, dus ja. Hij heeft nog steeds een mooie carrière, want hij rijdt nog steeds. Ja, erop erop. Ja, klaar. Goed, uh, Renon. Nou, wat denk je gaat Max morgen wereldkampioen worden? Laten we het zo zeggen. Ik denk als het andere teams het allemaal echt willen zoals ze het willen, dan gaan ze er alles aan doen dat hij het niet wordt. <laughs> Oké, okay, ja, ja, ja. Dus, uh, dus, het, dus wordt het wordt heel spannend. Het uh, wordt heel spannend. Als hij het wordt, zou het uh, voor Honda prachtig zijn. Uh, zeker daar. En uh, voor, voor, voor het team ook. Als je, uh, weet je, het maakt ook. Het is gewoon afwachten. Hij wordt het dit jaar. Dus het maakt eigenlijk ook helemaal niet meer uit. Maar maar, ja. Voor het feestje daar. Ik denk dat de hier heel goed gaat uh, gedronken worden daar. Ja ja ja, ja, ja, ja. En, en daar kampioen wordt. Uh, we gaan het afwachten. Het wordt een hele rare race, denk ik. Uh, Oké. Okay. De rest heeft ook helemaal niks meer te verliezen. Ze weten gewoon dat ze het niet meer gaan halen. Dus ja, dat maakt niet zoveel uit. Nou, nee, inderdaad. Nou, Rendel, dankjewel voor deze bijdrage deze week. En uh, ik zou zeggen, een hele goede race morgen. Hè? En, uh... Weet je hoe vroeg het is, Ben? Nou? Ja, even de wekker zetten. Jongen, jongen, jongen, op oh, zondagmorgen. Hallo, word, 7 uur. <laughs> Fantastische tijd. <laughs> ja, meestal lig ik dan nog in droomland op een uh, tropisch eiland. No, Oké. Okay. Dan... <laughs> nou, <goed komen. laughs> Rendel, ik heb een nog een paar leuke dames uh, gevonden die met jou de auto in willen. Is dat wat of niet? Altijd. Ja? Oké. Okay, yeah. Nou, daar komen ze aan. Oké. Okay. Okay. Hoi, hoi. Doei, hoi, hoi. We hadden vandaag een uh, lekkere, lange, pit report uh, met Randall. Uh, ja, allemaal uh, nieuws natuurlijk. Uh, helemaal rondom uh, Nick de Vries... die volgend jaar uh, voor Alfa Tauri in de Formule 1 gaat komen. Wat een goed nieuws is dat, uh, Benno. Ja, dat is heel goed nieuws. Geweldig, twee Nederlanders. Nou ja, Randall zei het, hè. Zo'n klein uh, postzegel wat dan, uh, zeg maar, uh, toch twee Formule 1-coureurs uh, heeft uh, van de twintig. Ja. Nou... nou. Dat doen wij het helemaal niet verkeerd. Dacht dat wel, het, dacht het ook. Het is straks half vijf geweest. Heb jij nog uh, beesten van de week? Ik heb inderdaad beesten van de week. Ik ga het uh, deze week hebben over dieren die recent gevonden zijn. En dat is uh, zelfs deze week gevonden zijn. En dan begin ik even. Op 3 oktober werd een kater in Heemstede gevonden. En dat is omgeving Groenendal. Um, dan was er twee dagen later... Op, nee, een dag later, op 4 oktober... werd Konijn Teddy gevonden. Um, hoe ze aan die naam komen, dat weet ik niet. Die is in Haarlem gevonden... In, in, op de Jan Gijsse Kade. Dus, uh, nou, luisteraars... mocht u in, Jan, even kijken... Uh, omgeving Jan Gijsse Kade... een konijn, Teddy, kwijt zijn... dan uh, hij zit hij in Zandvoort. En dan tenslotte... een uh, vrouwelijke poes... Uh, is binnengebracht... in uh, de Keesomstraat. En die, en die, en die uh, poes... is gevonden op de Nieuwe Groenmarkt... Centrum Haarlem. Het is een wit, witte poes. Uh, uh, helemaal wit... Er zit geen vlekje in. Um, en daar, uh, nou ja, ook gevonden en in, naar zand wordt gebracht. Allemaal aan de Keesomstraat, nummer 5. Daar zit ons eigen dierenhuis Kennemaland. Onderdeel van de dierenbescherming. Dankjewel voor de beesten van de week, inderdaad. Uh, laten we hopen dat ze weer snel uh, hun uh, huisje terug gaan krijgen. Hè? Ja. Deze poezen en uh, katers. Ja, dat brengt mij eigenlijk bij de volgende plaat. Uitgekozen, Els Stuart in The Year of the Cats.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 You so coolly, and eyes shine like the moon and the sea. She comes in incense and patchouli, so you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. Collega Benneveuge die uh, vertelde dat ze juist uh, drie katten uh, gevonden poezen uh, in uh, deze regio van uh, Dierenthuis Kinderland en die wachten weer op een uh, baasje. En vandaar dat we even draaien, de single van El Stuart en The Year of the Cats. En je hebt ons wel lekker gemaakt met de bloembollen en die we ja. natuurlijk ook in Zandvoort gaan planten. Jazeker, nou ik zal eerst even het persbericht een met elkaar jullie doornemen. Het gaat natuurlijk van het Keukenhof, komt het persbericht dat afgelopen donderdag 6 oktober... hebben de tuinmannen van Keukenhof, het zijn er 40 in totaal... 40 tuinmannen de eerste bloembollen geplant. En daarmee is een start gemaakt voor het seizoen 2023. En de komende drie maanden, het moet voor de kerst, moeten 7 miljoen bloembollen worden geplant. Hoeveel? Het gaat... 7 miljoen. 7 miljoen. En elk bolletje wordt met de hand de grond in gestopt. En dat is natuurlijk een gigaklus. Vandaar dat ze er ook 40 uh, tuinmannen voor nodig hebben. Nou, ehm... Um... Uh, ja, en de bloembollen is natuurlijk fantastisch. Ik vind zelf het sneeuwklokje dat is mijn favoriet. Want als het sneeuwklokje er is, dan begint mijn gevoel van de lente weer. En het is natuurlijk het allereerste bloembolletje wat uh, bo boven de grond komt. Ik wou uh. zeggen, het klinkt wel heel erg burgerlijk hoor. Ja, ja, ja. Het ja, ja. sneeuwklokje uh, op sneeuwklokje. dan uh... Ja, hij is toch geweldig. Ja. En, uh, maar hier in Zandvoort, hoe zit het nou in Zandvoort? Kan je hier makkelijk in die zandgrond, kan je dan uh, bloembollen? Ja, dat kan. Mits je maar... Uh, compost aan toevoegt. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het bloembolletje zo voeding hebben en dat de grond dus geschikt wordt gemaakt voor de bloembol. En dan als je compost, lees ik op verschillende websites, uh, toevoegt aan de grond, dan... Uh, nou, Ik zeg niet, ik garandeer dat het dan allemaal keurig uitkomt, want dat verschilt wel eens per leverancier. Maar uh, de Kals is in ieder geval groter dan dat je hem in pure zon stopt. Dus uh, daar, dat wil ik er maar mee zeggen. Ja, en je moet ze vanaf uh, nu planten dus voor de kerst, hè? Begrijp ja, ja. Dus de Voor de kerst, kerst dus uh, nu in de kerst. En uh, dan, uh, ja, komen ze uh, in het uh, voorjaar uh, weer op. Of dan weet je dat het voorjaar begint. Ja. Als het sneeuwklokje komt, uh, Benno. Precies. En dan heeft, uh, de tuinman uh, van, uh, van de Keukenhof heeft ook nog een uh, tip uh, voor ons. De ontwerper. Oh. Ja. Frank uh, Bijk. Oh ja. Want wil je een mooie, warme mix uh, krijgen... dan uh, moet je bepaalde kleuren gebruiken. Ja, geel, oranje, rood of roze. En uh, dat zijn blijkbaar de kleuren. Ja, je hebt natuurlijk allerlei soorten tulpen, Hier sinten, uh, narcissen. ja, die zijn meestal... Oh, die heb je trouwens ook weer verschillende kleuren. Geel natuurlijk, en maar ook uh, wat oranjeachtig. Uh, je, uh, je kan natuurlijk een kapotte ervoor gebruiken. Maar je hebt ook constant contrasterende kleuren eh, groen zoals groen, rood of paars en geel. Ja, dat is natuurlijk als je dat tegen bij elkaar zit, dat knalt natuurlijk ook wel lekker. Nou... Zeker, nou, het is allemaal na te lezen op onze eigen ja. ZFM-app. Dus download hem even in de Play Store. en dan kun je dit soort berichten nalezen. En de laatste nieuwtjes en het geluid van Zandvoort hoor je dan. En uiteraard ook op onze Facebookpagina, ook daar vind je alle berichten terug. Like ons even, vinden we ook leuk. ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte. Zo meteen gaan we praten met Ger. Het gaat over Dancing in the Streets. Maar ja. eerst gaan we naar Zandvoort toe, naar de Paro aan de zee. Ja, dat doen we met onder meer Van Kessel en Johnny.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 De kruis, of de kruis. die nog even door. Hè? Let op, hè. Lekker in het strand. Doe ja, maar... maar uh... zo, zo, zo. Ja, dat was uh, Paro A. de Zee, de, de van, uh, van uh, Kessel. Uh, met uh, uiteraard uh, alle, alle, alle vrienden, zeg maar. Uh. En uh, ja, nou, we gaan uh, zo meteen uh, gaan we praten met... Uh, ja, uh, uh, uh, ik, uh, ik hoor mezelf niet meer, dus... Uh, plaatje. Ja, ja ik, ik draai, wel even, draai wel even een plaatje en dan komt het uh, waarschijnlijk uh, wel weer... Uh, goed, dus even paniek hier, uh, geloof ik. Uh, ja, als Fred binnenkomt, hè, dan... Uh, <coughs> nou, oh nee... Nou ja, in ieder geval uh, zometeen uh, meer gaan we ook met Fred praten. En we hebben we het over Dancing in the Streets. Maar nog even op de brandweer terugkomende. Deze mist hij ook, hè? Pas ja, fire. zeker. Ja. Call, you turn on the radio. Me close. I just say no. I say I don't like it. But you know I'm alive En dat waren uh, de Pointer Sisters en uh, Fire. Ja, de waakhond uh, die ging even te keer hier. En, uh, <laughs> niet te geloven. De, uh, niet te geloven, maar uh, dat komt allemaal goed. Ja, de collega kwam binnen natuurlijk. Dus uh, ja, dan krijg je dat in één keer. Hè. Dan uh, worden we verdedigd. Ben ja, goed. Ja, ah, ja, ja, ja, ja. We gaan het nu hebben over uh, Dancing in the Street, uh, Ger. Ja, dat gaan we ook draaien zo van David Bowie en Mick Jagger. Dat was een uh, remake in 1985. En daar stoeiden ze met elkaar in beeld. Een, een iconische videoproductie, Dancing in the Street... maar het gerucht ging dat ze privé veel verder gingen. Dat wordt nu bevestigd in een nieuw boek... Mick the Life and Mad Genius of Jacker... waarin de auteur Christopher Anderson... de liefdesrelatie uitgebreid uit de doeken doet... tussen David Bowie, je gelooft het haast niet, en Mick Jacker. Uh, vrienden en familieleden van de rocklegendes vertellen allemaal over de affaire van de twee mannen. Ze waren gefascineerd door elkaar. Jacker bewonderde Bowie's creativiteit... en Bowie bewonderde Jackers financiële genialiteit. En toen Bowie en Dins vriend Scott werden uitgenodigd... voor een concert van de Stones... betaalde Mick de hotelkamer... liet rozen en champagne bezorgen met het kaartje Love, Mick. Het was 1973 en zoals zanger Chucky Star stelt... het was het glittertijdperk... En het was een tijd van de biseksuele revolutie. En daar wilde iedereen mee, uh, aan meedoen. Bowie experimenteerde in de gedaante van Ziggy Stardust met androgenie. En omarmde de glamrock en was open over zijn relatie en zijn liefdesleven. Je kwam ook foto's tegen waarin ze heel close waren, Bowie en Jackie, Zoals Jackie met het hoofd op Bowie's schoot. Nou, ik vond het nogal wel opvallend nieuws. En dat geeft weer een heel ander licht als je naar die plaat gaat luisteren. Dancing in the street. Natuurlijk is het altijd op zaterdagmiddag zo, uh, Benno. Dat weet jij inmiddels uh, ook. Uh, dat je gezellig met z'n tweeën... Of gezellig dat je met z'n tweeën in de studio zit. En dat er uh, voor de rest geen hond te bekennen is. Oh, je vindt het niet gezellig met mij. Ja, dat, dat, dat, nou, nou, nou. Neem ik, ik neem een hond mee. We zitten, we ik neem een maar mee. mee ja. <laughs> Een, een fotograaf, ja, neem ik mee. Eindelijk, eindelijk een hond te, te bekennen in de studio. Uh, nou ja, dat hadden we in ieder geval wat. Ja, en eh, we hebben Fred. Fred, Fred, Fred. He, Fred heeft wel kennis ja. gemaakt met onze ja. wakel. van vandaag. Ja. De wakel. van nou, leef, leef je nog? Ja, je leeft nog ik leef wel. Fred heeft de nou. 100 meter uh, record verbroken. <laughs> Goed ik voor er de lijken binnenkomen. Fred, ja. <laughs> ja. Hey, wat gaan we vanmiddag allemaal doen bij uh, Entertainment For You? Allereerst hebben we een gast hier uh, in de studio aanwezig momenteel. Uh, Lot van Santen. En uh, ja, we gaan het eventjes over haar nieuwe single hebben. En die is getiteld Leef Je Leven. Uh, we gaan Sean Enter gaan we bellen voor zijn nieuwe single La La La uh, Etcetera. Oh. <laughs> ja, na de ja, stappen geschreven. En ja, we gaan naar de legendes. Die gaan we ook bellen. En dat is dan Kees Haak, oftewel de zoon van Nico Haak natuurlijk. Okay. Kijk, kijk, kijk. Ja, ja. En uh, die hebben een uh, groep gevormd met uh, uh, Pierre van Dam, dus de neef van Koos Alberts. Uh, dat, dat klopt. Ik heb ja, ze uh, en... van de week bij van Nederland ofzo, of zo, uh, of show nieuws. Uh, een van die twee heb ik ze gezien. Ja, ja, ja. Ja, die inderdaad. En uh, ja, daar gaan we ook even mee bellen. En kijken wat, uh, wat hun vooruitzichten zijn. Nou, helemaal leuk. Ja, lijkt en, ons uh, wel, ook zo'n volle show. Ja, ja, ja. ja. en daar heb je ja. nog veel meer. Wat, uh, mensen kunnen ook plaat aanvragen. Ja, we gaan in ieder geval ook eventjes wat verzoekjes draaien. En, en daarvoor kunnen ze naar zfmartisten.nl. Dus www.zfmartisten.nl En eventjes rechts in de boven in de hoek. en uh, ja, klik de, de en dan komt het goed. Ja, een verzoekje. Ja. Ja. Nou, helemaal goed. Leuk. Ja. Zo dadelijk uh, entertainment voor jullie En dat betekent, Benno, ja. dat het voor ons er alweer op zit. Moet ik naar huis? Ja, je moet naar huis. Oh, ik zit zo lekker. wat je nog iets over een uh, knullige, knullige fout en een lekker band? Geweldig. ja, ja. ja, ja, ja. Geweldig. Dit dit kwam, allemaal, joh? Dit kwam ik tegen op uh, ad.nl. En uh, dat is gelukkig uh, heel ver weg in Oudewater. En daar hadden ze uh, het een en ander gesnoeid in de stekelbosjes. En, uh, maar ze hadden het niet opgeruimd. Uh, ja. de, Doornen. Dus iedereen in Oudewater, Die heeft zijn fietsen, auto's zijn motoren, en motoren. Zelfs kinderwagens hebben lekker banden daar gereden. En dat leek me wel een leuk bericht om af te sluiten. En uh, de, de, de, de, fijne zaad te gaan. Ja, daar zou uh, Ma, Martijn <laughs> Wijsman zal het ook blij mee zijn hè, als ze uh, fietsen Ja, ja, ja. ja <laughs> oké, okay, nee. Ik breng jullie niet op, op, op een idee, hopelijk. Nee, hè, toch? Nee, oké. Okay. Nou, Fred, veel plezier. Ja, en wij zijn er volgende week weer. Dankjewel, uh, Benho. Graag gedaan. En dankjewel, hoi, hoi, Ger. Hoi. En, uh, uh, uiteraard onze waakhond. in de uh, volgende week. Ja, die komt er uh, weer we wat, uh, oh. we, we, wat was het adres van Dieren thuis? Uh, nou uh. Kees op straat. Kees op straat <laughs> nummer 5. Tot volgende week. Dag! Hey. If I can reach the stars. Come on down to you. Shining on my heart